De gemeente noemt de vergoeding een blijk van medeleven... omdat een onderzoek naar de gevolgen van Groom 6 is vertraagd. De uitkering is voor alle werklozen die tussen 2004 en 2011... aan het werk zijn gezet bij de NS in Tilburg. De 800 werkers moesten vaak zonder beschermende kleding... oude verflagen van treinstellen schuren. En daarin zat Groom 6. De gemeente erkent geen schuld aan het nemen van gezondheidsrisico's. De resultaten van het lopende onderzoek worden nu in september verwacht. Dat is een jaar later dan gepland. In Syrië is een Nederlander begraven die meevocht met de Koerdische IPG-militie. Hij kreeg een ceremoniële uitvaart, meldt de website van de buitenlandse IPG-strijders. Daar staat ook dat Sjoerd H. zich ruim een jaar geleden aansloot bij de IPG... om in het noorden van Syrië te vechten tegen de islamitische staat. De IPG zegt dat H. in Der El Zor om het leven is gekomen door een autobom... In Leiden is een vrouw van 77 beroofd van haar rollator en portemonnee. En van een andere bejaarde vrouw met rollator werd op straat een tas met haar geld gestolen. Het gebeurde al twee weken geleden. De politie heeft het vandaag naar buiten gebracht omdat getuigen worden gezocht. Het is niet bekend of de twee zaken in Leiden iets met elkaar te maken hebben. De plaatsen van de berovingen liggen vrij dicht bij elkaar.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 En van hun, denk ik, legendarische album Twilight of the Thunder Gods is hier Guardians of Asgard.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 band is zeker geen onbekende. En uh, niet minder de gitarist van deze band. Black Label Society met Zack Wilde. Uh, van hun album Trample Down Below is hier de titelsong.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 Vrienden en lovers en clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked about things we were gonna do, we were wow. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.